Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van de bioscoopmoorden in Groningen. De man van 33 werd opgepakt bij een tankstation in het westen van de stad. Bij de aanhouding is enkele keren geschoten en de verdachte is daarbij gewond geraakt. Gisterochtend werden twee mensen doodgevonden in een pathé-bioscoop in Groningen. De AD en de Telegraaf melden dat het een echtpaar is uit slochteren dat in de bioscoop werkte in de schoonmaak. De politie wil dat niet bevestigen. Volgens de Telegraaf zijn de man en de vrouw doodgestoken. Ook daarover zegt de politie niet. Ruim 40 tieners hebben vannacht in Moergestel de politie belaagd... volgens de politie met extreem geweld. Het liep uit de hand nadat agenten waren afgekomen op onrust tijdens een festival. Jongeren waren daar slaags geraakt met beveiligers. Het lukte om de orde te herstellen, maar later ging het weer mis. De tieners gooiden met dranghekken en schopten en sloegen agenten. Met behulp van honden kreeg de politie toen de situatie weer onder controle. Er is één persoon opgepakt, maar de politie in Moegestel verwacht meer aanhoudingen. Rond twee uur wordt de mededeling verwacht van president Trump... over een militaire actie vannacht in Syrië. Er wordt rekening meegehouden dat daarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is overleden. Die werd al vaker doodverklaard, maar toch dook er steeds weer opname van hem op. Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook zou zijn gemeld door militaire bronnen in Amerika. In Amsterdam is vannacht een man overleden nadat hij op straat was beschoten. Het gebeurde rond half twee in de Jacob-Kruisstraat in Slotervaart. Het slachtoffer van 29 is een bekende van de politie. en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij is overleden. De politie is nog op zoek naar de schutter die er te voet vandoor is gegaan. Het weer. De komende uren wordt het overal droog. En dan breekt vanuit het noordwesten geleidelijk de zon vaker door. Het wordt 10 tot 12 graden vandaag. Morgen zon met af en toe een bui.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 the power, of fire, the power of born and a king I've been up and down and over and down and I know one thing It's time I find myself laying flat on my face I just beat myself Als ik zeg Marco, zij, zij, zij. Dan zeg ik. Uh, uh, of ik zeg Joffie, Joffie, Joffie. Ik heb geen idee waar je heen moet. Of wil. ik zeg Julie, Julie, Julia. Dan zeggen wij Ben Kramer. Ja, nou dat <laughs> geloof je toch niet? Nee, hè? Dit nee. was Ben. Nee, ik heb er lang naar moeten zoeken ook en ik ben er toevallig tegengekomen. Ja. Maar dat is. Uh, nee, dit verwacht je niet achter een Ben Kramer. Dus nou, zie je maar weer hoe een uh, ja, artiest hoe verraste... zo veelzijdig uh, kan zijn. Ja. Ik vond het heel leuk om, uh, om inderdaad Ben eens even op een andere manier te horen. Want ja, ik, ik heb me even verdiept in Ben. En uh, nou, hij heeft een bijzonder uh, zwaar uh, jaar achter de rug. Met een dochter die ongeneeslijk ziek is. En hij heeft een, zelf een hartinfarct gehad. O jee. Dus, uh, en hij heeft nog steeds uh, ja, best wel uh, wat gezondheidsproblemen, begrijp ik. Dus hij heeft het niet makkelijk. Nee. Maar goed... Uh, uh, hij heeft wel een heel repertoire. Als ik zo kijk naar onze single nou, die ik hij denk dat, heeft. Ik denk dat uh, de meeste mensen Ben Kramer ook wel kennen. Maar wij zijn natuurlijk... Uh, natuurlijk ja. Dat is ons item in het tweede uur. Dus nogmaals uh, welkom uh, alle ja, luisteraars. Fijn, fijn dat je luistert. Bij uh, Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco En mijn naam is Erik. En uh, we hebben een volgende plaat klaar liggen. Ook van een Nederlandse artiesten. Ja. En ook bij deze artiesten hebben wij uh, contact opgenomen met het management. Ja. En dan mogen wij een uh, telefonisch interview gaan doen. Deze zullen wij opnemen en in een van onze volgende uitzendingen gaan... Uh, ja, leuk. Moeten gaan... we even wat goede vragen uh, maken. Daar ben jij voor, toch? Nou, nou, misschien hebben onze luisteraars ook wel een leuke oh, vraag. Oh, dan moeten we eerst zeggen wie het is. Het is uh, het Treintje Oosthuis. Ja. Dat natuurlijk ook een heel veelzijdige artiesten. Ongelooflijk, En ja. het doet ook al jaren mee. Dus uh, dit is een prachtig uh, jazznummer van haar. Dus uh, ik zou zeggen... We gaan luisteren naar uh, Trentje Oosthuis. De maan belongs to everyone. De best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the ravens that sing, the sunbeams that shine—they are, they're mine. Love can come to everyone. The best things in life, they're free. The moon belongs to everyone. The best things in life, they're free. The stars. for you and Hij blijft er ook een fantastische stem houden. Geweldig, hè? Als je ja. eigen treintje Oosterhuis. Ja, mogen trots op zijn. Echt. Ja, Echt, ja, ja, ja. En waar we ook trots op mogen zijn is op de krocht. Want daar is weer een heel gevarieerd programma, Marco. Ik ben bang dat je nu gaat vertellen wat er allemaal te doen is. Ja, dat heb je helemaal goed. Op 10 november, trio Rob van Kreeveld. Jullie wel bekend, toch? Zeker. Ja, ja, ja. Want die speelt al vanaf zijn negende piano. Dus, uh, en is dat die... dan smorgens of smiddags in de krocht? Nou, Marco? dat zal ik jou vertellen. Dat uh, weet ik niet. Want dat nee, staat er niet bij. Het, middag. <laughs> het zal smiddag zijn, ja, ja, zeker. En anders moet je even naar de website van de krocht. Uh, op 14 november hebben ze de Furies. De Furies. Dat is een, een, ja, een hele be uh, bekende volkgroep uit Ierland. Oké. Okay. De naam zegt me ook wel wat, hoor. Uh, ze spelen wel hele goede muziek. En uh, 24 november, een, uh, ja, dat is niet echt jazz. Dan is het een drama. Nou, een uh, toneelstuk. Dus uh, als je daar wat meer over wil weten... zou ik ook zeggen, ga even naar de website van de Krocht. Yeah. Weer jazz op 22 december. Frits Landsbergen en de nou, Coast, West Coast. Dat is een Green bekende Band. natuurlijk. Dat is bekend ja. bekende, inderdaad. En, uh, want Frits komt daar vaker. Dus, uh, nee, Jaap. Jaap. Jaap. Ja, onze collega Jaap die is, uh, die is bevriend met Frits. Oh ja. ja. ja. ja en ja, Frits ja. komt vaker in de Krocht. Ja, dat klopt. Sorry. Ja, precies. Nou, 12 januari, Ak van Royen en Jura Stenik... Maar dat is zonder voorbehoud. Ja, dat is zonder voorbehoud, inderdaad. En uh, 9, januari, uh, 9 februari, excuses. Jean-Louis van Dam kwartet. Ja. Nou, het is wel heel gevarieerd in ieder geval. En 8 maart. Nou, dat verwacht je toch ook nou, niet? Nou, hè? Nee. <laughs> <laughs> Joke Bruis kwartet. Moet je nagaan. Dat is, nou. Ik heb haar al een keer live gezien. Het is zeker de moeite waard. Nou, ja. alle anderen zijn natuurlijk ook de moeite waard. Maar van Joke Bruis, denk je nou. Volgens ja. mij is ze een hele mooie stem. Fantastisch. Ja. ja. En deze vuist op die vuist, die komt ook nog. 19 april. Ja. Dat duurt nog even. Hè? Het Rutte Rutte kwartet dus, uh, Nou, wie kent hem niet? Hè? Nee, inderdaad. Daar zijn we allemaal groot mee geworden, toch? Inderdaad. En wat gaan we nog meer doen, Marco? Nou, uh, de tweede uur uh, gaan we naar een iets andere genre van, uh, van jazz. We houden het natuurlijk wel weer uh, ook bij de Nederlandse artiesten. Uh, zoals we net hebben gedaan met uh, Ben Kramer en uh, Treintje Ooshuis. Maar we gaan nu ook weer naar iets... iets ja. Het blijft toch allemaal wel een beetje apart, vind ik. Hoe ja. langer je en hoe dieper je in al die jazz-dingen verdiept. We zijn, uh, het volgende nummer wat klaar staat is Joyride van uh, Matt Bianco. Ja. Daar komt hij. met uh, Matt Bianco. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, niet gewend was... ...dat met ook uh, een beetje jazz uh, georiënteerde muziek maakte. Want ik ken hem vooral van uh, nummers als uh, Who's Said Are You On... ...en uh, More Than I Can Bear. Dus, uh, maar ik vond het wel een hele leuke, leuk nummer, Marco. Ja, Toch? En dan, we vroegen ons eigenlijk ook af... ...is dit wel jazz wat het ja. net was? Ja, ja. Nou, ik vond het wel. Er zat wel wat saxofoon in en wat jazzachtige. Ja, het was ritmes. wel een beetje swing. Ja, ja ik vond het wel, het het wel passie hier. Dus, ja, ons volgende, volgende nummer is van Ben Webster. Dat is natuurlijk een echte jazz-muzikant. Ja, samen met Oscar Peterson. Dus dat, daar hoeven we niet over te twijfelen. Nee, hij heeft geen nadere is. uitleg nodig. Ja, het nummer heet Sunday. I don't know, no, no, no. En Webster en Oscar Petersen. En jij hebt nu een hele speciale plaat eigenlijk klaarstaan, toch? Ja, kijk, we kunnen er natuurlijk niet omheen, en dat willen we ook niet. Nee. Want uh, Laura is natuurlijk wel vanaf vandaag onze echte vaste vriendin van de show. Laura Fietje. Laura Fietje, Laura ja. inderdaad. En waar kennen we haar eigenlijk ook nog meer van? Nou, uh, want ze komt wel een beetje uit mijn generatie, zeg maar. Ik ken haar vooral van de groep CenterFold. Maar dat was geen jazz, toch? Uh, al, nee, verre van. <laughs> ik heb het net even zitten googelen, maar dat ja. was inderdaad uit uh, onze tijd. Jaren uh, 80. 80 ja. Daar was zij lid van zo'n meidengroep. En, uh, ook uh, vrij succesvol. Ja, Dictator was een hele grote hit. Ja. En nu, uh, nu is ze helemaal, uh, sinds de jaren negentig is ze geloof ik helemaal over op de jazz. Ze heeft trouwens ook een nieuwe cd uitgebracht. Ja. Deze hebben we al besteld, dus die zullen we in onze volgende uitzending ook gaan draaien. Maar je hebt nu een nummer van haar klaarstaan. Ja, en ik wil trouwens, ja, dat ga ik zo vertellen. Ah, okay. Maar ik uh, wil ook nog even zeggen dat ze in Japan ook zo bekend is. Ja. Ze in heeft de... ook een album ja. uitgebracht, wat dus alleen maar in Japan krijgen we. Ongelooflijk. Is ja, ze, in, in, in de Blue Note uh, in Tokio trekt ze altijd volle zalen. Ja, dat is ongelooflijk. Ongekend. ja, Nee, ik heb nu een nummer van haar, dat heet uh, Bisa Mucho. En uh, ja, ik vond het gewoon een lekker nummer. Dus uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Laura Vici. ...perderte, perderte, después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Besame mucho Como si fuera esta noche La bemel vez besame me, bemel me, tengo miedo Perderte, perder nou, Erik, ik word hier gewoon een beetje stil van. Ik ook. Het is ongelooflijk wat een prachtige stem heeft deze vrouw. Ja, waarom wordt ze zo weinig gedraaid? Ja, nou, dat vraag ik me ook af. Maar um, ze heeft een hele volle agenda. Oh, oké. Okay. Uh, want op uh, 2 november speelt ze in Huizen. In 3 november in Amsterdam. Op 8 november in Heilo. 21 november in Nijmegen. 26 december Laagvuurse. 29 februari Paterswolde. 6 november Ellekom. 19 december Wageningen. Oh, dat is al 2020 dan. Oh. Maar de agenda is wel goed gevuld. Zo. wij um, Wij gaan. Wij, ook? wij gaan. We gaan sowieso. Ja. Maar we blijven lekker op Nederlandse bodem. Ja. Want... Um... Ben? Nou, ben. Nee, ben, ben. Ben slaan we even over. <laughs> ben hebben we even gehad, ja. Uh, we zijn natuurlijk ontzettend enthousiast over een, een, een aankomend stormend talent. En dat is natuurlijk Dennis van Aarsen. Deze hebben we al ja. vaker gedraaid in onze show. Uh, hij heeft ook een single uitgebracht voor zijn LP of zijn album die hij net eergisteren heeft uitgebracht. Dennis van Azen die kent u als winnaar van The Voice uh, van vorig jaar. Ja, ja. Daar heeft hij ook gewonnen met een jazznummer. En uh, ik, denk, ik denk dat Dennis een veelbelovende carrière tegemoet gaat. Want hij is wel het vergelijkbaar met, uh, met een stem zoals Frank Sinatra. En dat soort dingen, denk ik. Ja, het zal ik vooral, denk ik, afhangen van zijn management en hoe die begeleid wordt. Ja, ja. Want hij schrijft zelf ook nummers. Hè? dat ja, ook ja, ja, en hij schrijft ook nummers met. Uh, een meneer uit Amerika. Die was trouwens ook in Haarlem uh, bij zijn theatershow. Oh. En die heeft ook nummers geschreven voor uh, Frank Sinatra... en nog een paar uh, andere grote artiesten. Um, ik ben zijn naam even kwijt. Maar ik zal dat zeker nog een keer in een, uh, in een volgend item... over Dennis gaan, uh, gaan vertellen. Ja. Maar gezegd, uh, Dennis van Azen... met zijn single uh, Superhero. When she's tired.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 Crowd from heartless, thoughtless people, I fly her away, to save her day. I'll be her superhero. Now I'm just an old.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 But she's the one I need, so she makes my day and flies me away just like a superhero. Van Aarsen met zijn uh, een single superhero. Wat een stem, wat een stem. Ja. hè? trouwens, er zit ook een hele leuke uh, videoclip bij. Moet me even opzoeken op internet. Het is opgenomen in Kaapstad in Zuid-Afrika. Echt prachtige beelden van het prachtige land. Ja, ja, jij kent het land, hè? Want Ik, je gaat er regelmatig naartoe. Dat klopt. Uh, dus ja. Zo meteen met de kerst gaan we ook weer naar Zuid-Afrika. maar. Ja. Ongelooflijk. Uh, ja, het weer. Het weer. Het weer. Um, heb jij je winterjas al klaar liggen, Marco? Ja, die heb ik net pas zolde gehad. <laughs> ja, want vanaf morgen wordt het een stuk frisser. Dat meen je niet. Ja, want de aanwezige bewolking die gaat langzaam wegtrekken. En wat betekent dat dan? Als er vanuit het noordwesten uh, een koele lucht komt, dan wordt het steeds kouder. En het zonnetje komt trouwens wel tevoorschijn. Oh, op de meeste fijn, plaatsen blijven droog vandaag. De middagtemperatuur vandaag ligt rond de 12 graden. En, de, uh, de west tot, uh, en er is west tot noorden westwind. En, en denk matig. je ook echt dat dat morgen allemaal gaat gebeuren, dit? Ja, ja. overdag. Morgen is er af en toe zon. En komen met name in de, in de loop van de dag vanuit het noorden en midden van het land enkele buien voor. Okay. Nou, in de loop van de avond wordt het vrijwel overal droog. En de middagtemperatuur zal liggen rond de 12 graden. Maar de gevoelstemperatuur, ja, die zal wat lager zijn. Dus uh, ik zou zeggen, uh, zoek een sjaal uit en uh, doe een lekkere warme jas aan. Want uh, ja, het is gewoon koud. Nou, maar de winter komt eraan, dus dat ja, mag dan ook. Ik awesome. heb trouwens ook nog een nieuwtje. Vorige week zat er op deze plek bij Jazz op ZFM onze Jaap, onze collega Jaap. Ja, en ja. volgende week is Edward aan de beurt. We hebben een team met uh, vijf, zes presentatoren. Maar we willen graag het Jazz-programma op ZFM uitbreiden, ook naar de zaterdag. Ja. En we zijn eigenlijk op zoek naar vrijwilligers die één keer in de vier, vijf weken een programma, net zoals wij dat doen, willen presenteren. Dus uh, mocht je... Uh, geïnteresseerd zijn of wil je een keertje meekijken hoe dat nou in het werk gaat. Jullie zijn van harte welkom. Je kan je aanmelden via de site van ZFM, Zandvoort. En we zijn dus zogezegd dringend op zoek naar een uitbreiding op de... Voor de voor, zaterdag. Voor de jazz. Ja. Ja. Ja. En het is dan zaterdag en de zondag. En dan gaan we het een beetje verdelen. Ja, precies. En Zondagochtend is het dan van 10 tot 12. En op zaterdag zou het dan van 12 tot 2 zijn. En we proberen daarmee te starten in januari. Maar het is een, een proeftijd van een half jaar ongeveer. Ja. En uh, nou, je wordt wel goed ingewerkt, hoor. Dus uh, ook al heb je geen verstand van uh, radio maken, dat is geen probleem. Je leert het hier allemaal. bij nee. met FM. Ja, en het, ja, inderdaad. Wij hebben het ook geleerd. Ja. Nou, en, uh, kijk wat er van gekomen is. <laughs> Daarom. Laten we maar weer gauw verder gaan dan met ja. de jazz. Ik heb een uh, nummer klaarstaan. Desafinado. Net hebben we ook een uh, een Desafinado-versie gespeeld van de uh, King, uh, the Queen of Jazz uit Nederland, Rita Reis. Rita. Ja. Samen met haar man Kim. Pim Jacobs. Maar we hebben nu eigenlijk ook weer een versie klaarstaan. Ja, daar verwacht je het ook weer niet zo van. Dat is met nou. George Michael. En de prachtige stem van die vrouw... Die, waar jij de naam zo prachtig van kan uitspreken. Ja, dat is... Uh, Astrut. Gilberto. Prachtig. Speciaal voor Ingrid. Dat is ook sowieso. ja Ja. <laughs> yeah. We gaan weer terug naar Nederlandse bodem. Ja. Naar onze vriend van de show. Dennis. Dennis. En uh, met dit nummer heeft hij uh, The Voice gewonnen. Dus we hebben hier ook uh, de, live, uh, de live versie waarmee hij uh, The Voice heeft gewonnen. Ja. Dus uh, hier komt-ie. crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right up your back. Make up your mind about your tits, girl. They will help them up, so no bra fits, girl. Only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's a hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world.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 Hey! Lijkt een fantastisch nummer hè. Ja, ja. ook leuk even die uh, live versie. Waarmee hij het ook echt gewonnen heeft. Ja. Ja. En, en het leuke is, het is natuurlijk een popnummer van Anouk. Hè, maar dat hebben ja. wij ook al uh, vaker vermeld. Ja, precies. Ik, uh, ik keek net even op de klok Erik. Ik zie dat het al 11.39 ah, is. Of eigenlijk uh, tien over ja. half één. Time flies. Time flies. En ik wil eigenlijk uh, de laatste 20 minuten gebruik maken. Om toch een andere soort van jazz ja. uh, te, te belichten. Ja, we haperen. Ja, we haperen heel erg. Haperen. haperen Ik weet niet waar aan het ligt. Nee, nee. Ik wil trouwens wel zeggen dat het ontzettend fijn is dat je luistert. Ja. Ja, mijn naam is Erik. En mijn naam is uh, Marco. <laughs> dat kan wel even. Ja, want ik zit te kijken waarom die hapert en dat ja. begrijp ik dus even niet. Uh... Nee, nee, want ik kwam inderdaad een beetje... ja nou, zoals ik al zei, de techniek vandaag laat ons een klein beetje in de steek. Maar maakt niet uit, we komen er samen uit, Marco. Altijd. Altijd, toch? Altijd. Ja. En uh, zoals gezegd, we gaan het nu over een andere boeg gooien en dit is... Ja, we blijven wel heel erg in de Nederlandse, binnen de Nederlandse grenzen. Daar houden we ook van. Maar dat zijn wel internationale artiesten. Sommige artiesten die we hier spelen, die zijn wel van Nederlandse bodem. Maar ik denk dat die in de wereld veel groter zijn dan alleen in Nederland. Dus, uh... En wat gaan we nu doen dan? We gaan een beetje de stijl op. Nou, leuk. Komt ie. Dat waren fantastische klanken van, is, een, uh, ja. van een Amsterdamse. Ja, ongelooflijk. Jordaan hè? Ze is in de Jordaan geboren, ja. Saskia Lero heeft trouwens ook een, een prijs gewonnen op het... Uh, volgens mij in uh, Zwitserland, hoe heet het? Het grote jazzfestival ook weer. Oh, Montreux, ja. Montreux, Montreux. Ja, ja. Ja, ja. Een leuke clip trouwens ook. Uh, Zeker, de mooiste je, je maar tijd een keer hebt, te ja, bekijken. dat hartstikke ja. leuk. Ja, ja. En, en, hoe heet het nummer van Saskia Lero? Wat really Jazzy. Gestuurd? Really Jazzy. Dat is ook ja. een prachtige... Ja, ja, 2011. Zo al. Nou ja, toch nog wel recent. Oh. Veel Nederlands vandaag, hè? Nou, ik vond het wel lekker. Ja, daarvoor speelden we trouwens nog een, een, een nummer van onze vriend... waar ik net de naam niet zo goed van had uitgesproken. Ja. Dat is die saxofoon, of de trompetist. Ja. Van uh, Kenny Dulf, Ja. Uh, die heet uh, Jan Duikeren. <laughs> moest dat het nog weer even controleren voor de zekerheid. Ja, heeft het goed gezegd, Marco. Jan Duikeren. En dit is uh, Wassassassia Lero. Maar we blijven, nou ja, het is niet te geloven... we blijven weer in Nederland. Nou ja. En uh, dat is ook iemand die uh, Montreux ooit gewonnen heeft. En dat is Candy Dulver. En dit is een nummer uh, samen met, uh, met, uh, met haar vriendin Treintje Oosterhuis. We zijn alweer aan het einde ja. van, onze, van onze show van vandaag. Jammer, hè? De tijd vliegt toch als je het naar je zin hebt. Hè? Ja. Maar ja, goed, we zijn er uh, binnenkort wel weer. Hè? Zeker, zeker. Ja. Maar, uh, ja. Ik weet even de datum niet uit mijn hoofd wanneer we er weer zijn. Nou, ik ben even aan het kijken wanneer we er weer zijn. Maar dat zijn. is geloof ik pas in uh, uh, november. Ja, precies. Sowieso in november. Ja. En nogmaals, uh, ben je geïnteresseerd... Om ook presentator te worden bij het jazzteam van ZFM. Uh, je bent van harte welkom. Want we willen het programma uitbreiden. Ook naar de zaterdag. Uh, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren naar onze show. Mijn naam is Marco. Mijn naam is Erik. Ook namens mij. Hartelijk dank. En uh, volgende week zit onze vriend Edward er. En 8 die, uh, december zijn wij er weer, Marco. 8 december. We slaan de maand november over zelfs. Ja. 8 december. Dus zet het even in je agendaatje. Ja. Uh, we gaan uh, sluiten met een prachtig nummer van... Uh, van Fred Wesley. Ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. Geniet ervan en geniet van elkaar. En ik zou zeggen, tot gauw. Tot gauw. Doeg.